Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poons. Mijn naam is Jelmo Gezinklo, a.k.a. de Kutkebouter. Want ja, Jan Roos die heeft uh, dingen. Ja, mijn naam is Janne Hemskerk, want ik heb geen dingen. Nee, beeld bij het geluid heb je op de Echte De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt met al je meningen, vragen, opmerkingen ook bellen... met de Echte Janne Voicemail op 06 3000 -9009. En wat we daarmee doen... Dat mag Joost weten. Nou, helemaal niets. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat binnen de economische contracten met Brussel... niet bindend zijn als je er niet achter staat. Terwijl je het anders goed weet dat je op die manier... de economische soevereiniteit van je land en Europa verkwantelt? Zoals premier Mark Rutte. Dan ben je dus een ontzettend Johan. Jammer. Ja, uh, laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer... een echte Jan of Johan is geweest. Jan? Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan... Uh, de eerste, geen geluid, maar wel een naam, namelijk Dick Ernst Klaassen. Zoals uh, dus hij zei, geen geluid, maar hij schreef het echt waar in de krant. Geert Wilders vraagt er zelf om te worden vermoord als hij de kwetsende islamstickers maakt. Dus. Waarom moeten wij als belastingbetalers nog langer opdraaien voor zijn beveiliging? Dat, het dus, ja. Dat, ja, dat vindt Dick Ernst Klaassen, oude gemeenteraad voor de VVD in Amsterdam... die dus kennelijk vindt dat je mensen mag omleggen als ze akelige stickers plakken. Nou, dan noemen wij een Johan. Ja, ik denk niet dat we daar veel aan toe moeten voegen... maar we gaan wel meteen verder met de stickerplakker zelf, Geert Wilders. En wat er nu staat in het Arabisch, boven het zwaard... wat het geweld symboliseert van de islam... is dat de islam een leugen is, Mohammed een crimineel en de Koran uh, vergif. Ja, dat je, dat, je, dat je voor rare mannen, ex-VVD, gemeenteraadsleden gewoon mag worden omgebracht, dat neemt natuurlijk niet weg... dat je een kansloze zielenpoot bent als je opzettelijk het islamvuurtje opstookt... en met je bang bent dat je kiezers weglopen. Als je niet zo af en toe de haatbaarde beledigt... dat kan een stuk creatief van Gewoon Kom op, pak het even mee. Johan! En dan gaan we naar Ernst Jansen steur Ja, als ik het zo hoor op de radio op de televisie... Dan zou ik me ook zorgen maken. Dat lijkt me wel. De neuroloog werd ontslagen in Nederland... wegens herhaalde verkeerde diagnoses en oncorrigeerbaar gedrag... en had bovendien een verslaving aan kalmeringstabletten. Hij kreeg een dikke afkoopsom en ging lekker door in Duitsland... maar nu mag hij van het Medisch Tuchtcollege nooit meer werken als arts. Dat is me ook een wonderheid trouwens. Ja. Want dat is voor je, voor je, Hier in Nederland door het Medisch Tuchtcollege uit je beroep wordt gezet. nou, Jelma, goed, sorry. Het is wel terecht, lijkt me. En ja. tegen Jansen loopt nog een strafzaak... en hij heeft wel spijt, maar dat vindt ook de mensen schomelijk overdreven... Uh, af en toe een foutje er moet kunnen. Nee Jansen, je moet met je poten van mensen afblijven als je in eigen wijze blinde medicijnverslaafd bent. En een tijdje in de cel lijkt me beter. Nou, dat heb je mooi gezegd, Johan. En ja, maar... nou, wat hij is lijkt me ook duidelijk. Ja, nee, we een zeggen toch maar. Johan. Goed. Nou, dan denk je, daar zijn er alleen maar slechte mensen op de wereld. Nee, hoor, we hebben ook nog Edith Schippers. Ze kunnen besluiten nemen, maar dan moeten ze nog worden uitgevoerd. Nou, kijk, en, want dan. ze zijn nu oh. gewoon papier, theorie. Oep, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mooi gezegd. Goed nee, nieuws. Nee. Uh, Mark Rutte dat hebben we vorige week gehoord. Die denkt al na over een opvolging al een hele tijd. Nou, laten we hopen dat die binnenkort plaatsvindt, voordat de VVD geen opvolger meer nodig heeft. Kandidaat nummer 1 schijnt. minister Edith Schippers te zijn die zelfs de goedkeuring van Mastodant Hans Wiegel kan wegdragen. Op naar de nieuwe verkiezingen. Dus en op naar Edith Schiffers. En echte Jan. Zo. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Uh, Stan Veuger studeerde Business Administration in Rotterdam, Spaanse taal en letterkunde in Utrecht, deed een master economie op Harvard en werkt nu voor de conservatieve denktank American Enterprise Institute. Een warm welkom voor onze hoofdgast. Nou, uh, warm welkom Stan Veugendam. De, Dankjewel. Gezellig. Ja, we zijn de opleiding nog vergeten, maar de lijst is eindelijk. Nou, dus niet Ja, Eén ding is, uit. je bent slimmer dan wij hier allemaal bij elkaar. Dat is nou, slipper. dat wil ik even van je. Ja. Nou, Spreek voor ik, jezelf. Ik, in ieder geval slimmer. Als mijn. Ik vind het prima als je gewoon voor jullie alle twee ja. spreekt. Zijn het expres verkeerd, hè, dat je het ja. weet. Ja, nou, nee. oh, Lekker dan. Uh, ja, laten we eerst even wat, wat, wat actualiteiten doen. Um, um, ja, heb je de, de Wilders Islam sticker gezien? Ik heb hem niet gezien, maar ik heb er ik heb erover gehoord. En uh, vond je het een uh, ontzettend leuk, en origineel idee? Ja. Voor de ja, het, me, het lijkt me een beetje onnodig. Maar ja, dat, het is een ding natuurlijk. Ja. ja. Het is een mening om een sticker. Ja, ja. Maar, ik wil, dat stapt echt iedereen dat dat een dat dat zijn ding is dat hij eventjes nou ja weet je verder met die Europese verkiezingen en dat anti-Europa ding dat is ook een beetje saai nou maar de... ik denk dat de kiezers die hij probeert de kiezers die hij probeert te bereiken die moet je aan die dingen denk ik ook wel regelmatig herinneren met een sticker ja ja oké. i don't break for en ja, je denkt echt dat nou, ja, ik had ik echt zoiets van dit is volgens mij zelfs voor de P gemiddelde PVV kiezer iets dik nog maar je komt Amerika natuurlijk vaak en, en misschien ja ik weet niet ik heb altijd de indruk dat de enige reden waarom mensen op de PVV stemmen is omdat ze een heleboel moslims maar dus kan het meer, kan maar, dat maar zijn toch... ze er niet vergeten dan dat je een sticker? Nee, nee. Ja, ik weet het niet. Oh. Wilders denkt blijkbaar dat ze het vergeten als hij niet plakken. Dat is toch vooral, denk ik, omdat hij dan denkt: van als ik die sticker ga plakken, dan, dan raakt iedereen wordt weer woedend en boos op me. En ja hoor, de hele meut, trapt er ook weer met open oogjes in. En zou dat niet zijn? Dat zou ook al kunnen, dat hij denkt: mijn, mijn kiezers die vind, die, die steunen me meer als ik onder de aanval lig van, van de linkse media. En die, die dan kan ja. Ja. ook Maar het is toch ook wel, wel. wel een beetje veel ophef om, om een. Gewoon een ding op papier. Ja, het is gewoon een stikkertje. Daar hebben we het over. Nee, hij is natuurlijk wel de leider van een van de grootste politieke partijen. Ja. Op zich komt hij natuurlijk. wel. De grootste de partij, politieke ja, partij. Ja, tegenwoordig, dus. ja. Kan dat dan, zo'n sticker? Ja, als je... niet. Nee? Ja. Nou ja, ik zou er geen zelfstraf voor op gaan zetten. Nee, ja. maar ik bedoel, een kan je. Mening, ja, natuurlijk. Nee, maar je vindt ja. het niet kunnen. Nee. Oké, okay, nou dat is duidelijk. Ja. Dan ja dan je goed, je maar ja. want, want, nou, daar kunnen we het toch wel even over hebben. Mm -hmm. Is het. Uh, heb jij het idee? Want hij is natuurlijk echt nu de grootste partij. Hadden hm. er vandaag, ik geloof, 29 zetels of zoiets? zijn ja, de peilingen niet. Gigantisch. Ja, ja oké, okay. ja. maar goed. Laten we er ja. even uitgaan... dat dat dan nog wel wat van overblijft dit keer. Want de vorige keer verdween het natuurlijk in het schitterende verbond PVDA VVD. Waar we hebben later nog <lacht> over zo'n <eens> taal. <lacht> maar uh, hij, hij, maakt, hij, hij, hij lijkt er ook wel op gespind om zichzelf sowieso onmogelijk te maken in, in iedere coalitie of wat ook. Ja, ik heb niet de indruk dat zijn doel is om. om... Uh, heel zorgvuldig compromissen te gaan bereiken in een coalitie... en, en zo goed mogelijk uh, beleid uit te voeren. Maar Maakt het ons zelfs om, als je dan aan de andere kant... andere ideologische kant ook nog de SP hebt... Die, nou ja, die beweren altijd dan wel als ze hier zijn... dat ze ontzettend redelijk en, en ook eigenlijk ja, best... tot dat... samenwerking bereid zijn, dat moeten we ze dan aangeven. En soms klinkt het ook dan wel zo... Maar in praktijk gebeurt het ook nooit. Dus een rare politiek landschap hebben nee, we dan precies dan eigenlijk Ja, je maar, ziet uh... het inmiddels in, in redelijk wat Europese landen. Dus je, je ziet in Griekenland, in, in, in Italië en in Spanje heb je veel meer, veel meer onvrede en dit soort protestbewegingen. En ik, je, je krijgt dat denk ik uiteindelijk uh, in een crisistijd, en vooral een crisistijd die, die zo, zo verergd en verlengd is door, door Europese instellingen, waar mensen het heel moeilijk vinden, denk ik, om zich direct tegen te verzetten. Ik denk dan als ze daardoor kiezen voor dit soort, soort protestpartijen. Uh, nou, ik denk dat we het zo ook nog even over open zullen hebben, schat ik zo in. Ja, maar eerst belangrijke zakelijk, ja. namelijk de topless protest in Brazilië. Mm -hmm. Heb je daar wat van gehoord? Daar heb ik niks van gehoord. Nee, dat nou. is ook niet echt heel goed gegaan. Nou, nee, nou, nou dat zou je zeggen. Er stonden iets van 150 cameramensen. Dat was namelijk in Brazilië, geloof het of niet, is het verboden om topless te... te, te, te schande. Te Als vrouwen dan, hè? vind ik schande. Vandaar dat je dus ook van die hele kleine driehoekige bikinnetje die tepelbedekkers hebt, weet je wel. De, de, de, van, nou, de karakteristieke witte het, vlekken van, de, van dus de de. Eigenlijk is het heel goed. Ja, nou hoe dan ook. Uh, de, de, de, er waren dus wel geteld drie vrouwen komen opdagen... om het, uh, om het recht op tople zonne te, te, te, te bepleiten. En waarvan één toch dik in de zeventig. <lacht> We hebben ze goed geplugd. Ja. ja. Ja, ik weet eigenlijk niet wat de vraag is. Valt jij dat tegen of ja. mee? Ja. Ja. Ja. Nou ja, opkomst heel goed. De democratie wat kleiner dan ik zou verwachten. Ja. Ja. Maar in, in, in, uh, in, uh, in Amerika, bijvoorbeeld in, in Central Park, mag je gewoon uh, topple zonnen, uh, Ja. Zelfs over straat lopen. Op heel veel plekken. Ja, goede zaak. Ja. Nee. Nou ja, maar ook omdat je nou juist in andere landen... heb je die Femen-beweging, en dus dat tot aan Tunesië aan toe... waar, waar vrouwen de borsten inzetten als, uh, nou ja, als, hoe zeg je dat... Uh, uh, bord, hè? uithangbord, uh, ja. voor allerlei opruimende teksten. Dat, ik vind dat op zich fantastisch. Het trekt onwijs de aandacht. Nou ja, precies, als je, je wil protesteren en er, ergens aandacht voor... Nou ja, voor, ik, uh, ik moet maar... eerlijk zeggen dat ik echt geen idee heb... wat die Femen voor staan. Ik... Ik nou ja, zie dat ja, gewoon niet. voor een soort van wij zijn oh, dus ja? geen gebruiksvoorwerpen. Oh, is achteren, dat zo? En, en in, in, in uh, hoe heet het, ja. Arabische land? Uh. Het werkt voor jou, maar blijkbaar niet, nee, te niet nee, heel Nee, de boodschap, <laughs> de boodschap <laughs> ontgaat af, mij volledig. Maar ja, dat is wel lekker ja. zo. Uh, Spanje, die wil abortus verbieden. Weer. Hoe, weer. Vind je dat een goede zaak? Um, nee, maar het verbijst me niet wel erg. De, de, de, heel erg. Een de, de groot gedeelte van de achterban van Puerto de van de, van de, Juwapolá is nog steeds wel echt heel, heel, heel conservatief-katholiek. Um, uiteindelijk de, de abortuswetgeving die ze nu hebben is super liberaal mm -hmm. en is uiteindelijk door één partij erheen gedrukt uh, een aantal jaar geleden um, ja, ik, ik denk dat het beter is om over dit soort dingen te stemmen en gewoon de democratische meerderheid binnen bepaalde grenzen uh, uh, zijn mening te laten uh, doordrukken dan wat je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ziet waar 40 jaar geleden het Hoge Rechtshof heeft besloten om abortus te legaliseren en het al 40 jaar lang voor, voor politieke problemen uh, zorgt, omdat er gewoon nooit echt een, een, nationaal, een nationale conversatie over is geweest. Mensen hebben nooit voor-, dit, voor en uh, tegenargumenten kunnen afwegen. Dus ik, ja, ik, ik heb er niet is dat zo? Het zo want je en, hebt juist de indruk... dat er, dat er nogal wat voor- en tegenargumenten worden uitgewisseld? Precies, maar die zijn, zijn nooit binnen, binnen het democratische proces... tegen elkaar afgewogen. Dus het is gewoon op één dag oh, ja, heeft de of... hoogrechtshof gezegd... oké, okay, dit gaan we doen. En vervolgens heeft alle tegenstanders... die hebben alleen maar... Ik bedoel, die moeten het enige wat ze kunnen doen is het hoogrechtshof veranderen. En dat heeft zoveel van de politieke dynamiek op andere onderwerpen ook gedreven. dat ik denk dat het uiteindelijk heel erg, heel erg contraproductief is geweest. Dus eigenlijk was het beter geweest als er in nee, gewoon... een een debat over geweest. in het parlement een debat over was ja, geweest. en dan was het mogelijk anders afgelopen. Ja, dat is precies. Ook nog een kans. ja precies. En, en ja. zou dat dan zoiets zijn als het nu in Spanje gaande is? Want het mag nog steeds. Maar ja. Dan moet je echt wel. Kunnen aantonen dat moeder of kind in levensgevaar zijn, dan wel. Nou ja, dat is wel dat heel, heel rigide eigenlijk. Nou, was, hoe, was, hoe, schat ja. je in, hoe schat je in dat het, dat het in de VS zou kunnen zijn? Afgelopen jaar moeilijke vragen. Toe. Nou, ik denk dat ik bedoel, er waren toen er waren al redelijk wat staten die, die abortus uh, toestonden. En ik denk dat er, dat inmiddels. Ik bedoel, de, de, de linkse staten die zouden het inmiddels gewoon gelegaliseerd hebben. Dus ik denk dat dat misschien 25, 30 staten zou zijn. Zou, veel andere staten zouden dan. zo'n regel hebben met alleen als het leven van de moeder of kind in, in gevaar is. Uh, dus ik denk uiteindelijk dat de situatie niet eens zo heel veel anders zou zijn. Maar zonder alle, alle stress en ellende en, en, en hitte van, van het debat. Is dat iets wat... wat Jij zit natuurlijk nou ja, toch maar in de conservatieve hoek. En, en, laten we zeggen, mm. in ieder geval voor je, voor je werk en, en je commentaren. Is het iets waar, waar, wat je af en toe vervelend vindt dat je dat er gratis bij krijgt? Eh? Religieus, eh, fanatisme en, en ja af en toe wel, ik bedoel, Ik, ben niet, ik, ik ben Je maakt geen gematiger. hele religieuze indruk. Ik ben een stuk gematigder dan de gemiddelde zeg maar, stemmer voor de Republikeinse Partij op die, op die onderwerpen. Um, ben jij? En ja, ik schrijf, ben over, je... ik schrijf over, ik schrijf over economisch beleid uiteindelijk. Ja. Zonder ja. zorg dat Maar niet, niet ik zo heb gelovig. er gewoon niet zo heel veel mee te maken direct. Je bent niet gelovig. Uh, nee. nee. Ik ben wel eens in een kerk geweest. Wij ook wel eens. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nee, dat is ook niks tegen De afgelopen zomer nog. Wauw. Ja. Hoe was het? maar omdat, het, het, nou, omdat het, het, het. Mensen gingen trouwen. Ze oh, ja, moest wel bij zijn. zijn. Oh, ja, succesvol. Ah, maar, hey, jongens, uiteindelijk ja. hebben we toch altijd nog de scheerspiegel in ja. de brein haald? Ja, je was toch even bij het abortusonderzoek. Ja, inderdaad. Nee, nee, nee, nee, ja, nee, ja. Ja, ja. Kijk, Spanje heeft binnenkort weer verkiezingen. Dan mogen ze PSO weer de macht geven. Maar ligt dat echt aan mij of is het niet echt heel erg terug in de tijd? Dat dat. Teruggedraaid wordt. Ah, ja, nee, het vervelend is natuurlijk een beetje dat het. Wij kunnen wel zeggen dat het terug in de tijd is, maar het is in dit geval toch wel degelijk vooruit in de tijd. Want zoals ja. je al opmerkte, de, de verhoudingen zijn wel eenmaal zoals ze zijn daar in Spanje. Ja. En dat nee, is Kijk, echt, en ik bedoel, het is, het is natuurlijk ook gewoon een lastig onderwerp. Op zich het, het punt van je moet, moet dit. Het uh, uh, jonge leven dat het zichzelf niet kan verdedigen, moet je verdedigen. Kijk, Nederland heeft natuurlijk ook regels. Je kunt, het is niet alsof je in Nederland in, in maand acht. Dat nee. aborteren. Hmm. De, en ik bedoel, dat, dat is een acceptatie. Dat geeft wel aan dat. Ja, nee. en de, mensen zijn volgens mij hier redelijk tevreden over de wetgeving. Maar dat geeft wel aan dat mensen zeggen. Oké, okay, in maand zeven. dan is er een leven dat, dat beschermd dient te worden. En wordt er in Amerika ook zo extreem geprotesteerd tegen abortus? Want dat zie je hier met, met, met kleine feutussen door de brievenbus. Uh, van die christengekjes ja, ja, te doen. Er zijn wel veel mensen die. er zijn redelijk wat activisten die praktisch dag in dag uit buiten ja. op ja. staan. Ja, en, ja, maar maar die staan leed dan met een bord en dat soort ja, precies. bullshit. Ja, Ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, uh, we hossen nog even door wat andere dingetjes heen voor we gaan verder gaan met, uh, met uh, het vakgebied. Uh, het Surinaamse parlement, las ik, uh, nam vrijdag de wet personen van de Surinaamse afkomst, uh, kortweg PSA aan. Nederlandse van Suri de Surinaamse afkomst kunnen vanaf medio volgend jaar zonder visum of werkvergunning naar Suriname reizen en daar gaan wonen en werken. Nou, is dat niet mooi? Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ik ook. Ik denk dat het ook wel goed is voor Suriname. Ik bedoel, die, toen Suriname onafhankelijk werd is dat natuurlijk wel heel abrupt geregeld. Mensen moesten kiezen, oké, okay, waar wil je gaan wonen? Uh, ik denk dat Suriname daardoor in de, zeg maar, de afgelopen sinds, sinds onafhankelijkheid echt een veel moeilijkere tijd heeft gehad dan, dan als dat wat geleidelijker was gegaan. En wat natuurlijk, ik bedoel, de mensen die toen vertrokken zijn, waren natuurlijk geen, geen random groep. Dus ik denk dat dit op zich wel, wel goed is voor Suriname. En denk je dat, dat ook? Oh, want wat, wat, wat we begrijpen is dat er heel veel Surinaamse mensen hier in Nederland. of mensen van Surinaamse afkomst hier in Nederland. ongelooflijk blij zijn dat dat gebeurt. Dus, dus kun je dat ook. Ja, als... het is natuurlijk gewoon een extra optie die ze hebben. Verwacht, oh ja, precies. Nou, uh, je, maar je verwacht uh, niet direct een extra dus. Nee, dat kan niet voor Nee, ik ook niet. Nee. Ja. Nee. Uh, nu we het toch over hebben. Nee, dat is niet heel flauw. Nee, maar. Hoe uh, <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh, je kant gaat dat? Nee, die gaan we, zetten, dat bruggetje gaan we niet eens maken. Nou, doe we het toch. Ik wel was wel even nieuwsgierig en het is al helemaal geweest en voorbij. Maar omdat jij natuurlijk in Amerika uh, hebben we nu er ook iets geloof ik van een Senta-controversie uh, met, mm. met uh, dat centa dat dan blank is. En dat dat dan weer een probleem is. En wij hebben natuurlijk het enorme uh, Zwarte pieten debat Ik mag aannemen dat je dat van een zekere afstand hebt gevolgd. en ja. Misschien ook wel met een soort uh, Amerikaanse uh, maar is, is, is, is het zo'n ding, dat Santa, uh, controversy of is het uh, bij ons vooral een ding... doordat ze Zwarte Piet hoer? Ja. Het, het, het, het is vooral hier een ding. Ik, het, het ging, dit gaat over Megan Kelly... van Fox News, gedaan ja. die, ja. uh, die gezegd had dat Jezus en, en Santa blank waren. Ja. Het is een beetje een ding. Maar meer Volk gewoon... Er me. zijn mensen die, die graag stereotypen... Over, over vrouwen op Fox News bevestigd willen zien. Ja. Uh, en dus die hebben er wat over geschreven. Maar het is zeker, het is zeker niet... Zoals een, hier een, het verhaal van de grootte van, van, van de Zwarte pieten discussie die het nieuws volgens mij drie maanden lang domineerde. Ja, dat wil zeggen, maar... Ja, ja, want nee, dit is ja, gewoon één nieuws cycle, en dan is het klaar. Is dat in Amerika is dat, is dat Zwarte pieten ding wij, wij keren, horen dat de VN zich er een week over gebogen heeft... en Amerika ondenkbaar zou zijn dat zo'n figuur zou bestaan. Ja, dat is denk ik wel waar. En is dat terecht? De, nou ja, de Verenigde Staten is natuurlijk heel erg op een andere manier omgegaan... met zijn slavernijverleden, ook omdat het, omdat het binnenlands was... in ja, plaats van, in plaats van hier. Ja, ja. De, kijk, ik bedoel, voor Nederland was het natuurlijk makkelijk... want de, de slaven waren nooit uh, in, ja, in West-Europa. Um, maar het zou zeker... Ik bedoel, ja, de, de dingen liggen een stuk gevoeliger. mensen... ik denk dat de standaard inmiddels is geworden... om gewoon echt je best te doen om mensen niet te kwetsen. En maakt dat, en, en maakt dat ook... is dat juist een goed ding dat het zo heftig is? Dat, dat heeft het dat proces eigenlijk gewoon versneld... en moeten wij die kant ook uit? Dat lijkt me op zich wel wel goed. Kijk, het is voor Nederland natuurlijk relatief nieuw... dat er, dat er echt omvangrijke etnische minderheden zijn... En ik denk dat je gewoon daar moet wennen dat je af en toe concessies moet doen om gewoon uit, uit hoffelijkheid. Je ja. hoeft dit allemaal niet bij wet te regelen, maar. Ja. Uh, nou, ik, Vind ja, ik een oké. mooie mening. Ja. We, we, we, we, gaan, we, gaan, we moeten even naar een nieuwe Briekstafel komen. Zo, ja, terug. heel belangrijk. Uh, want uh, hij is er weliswaar niet in lichaam, onze Jan, maar hij is er zeker wel in geest. Dus we hebben voor jullie een, een duistere kerstvertelling... van La Vie en Roos en de featuring die oompa Loompa. had zo voor de feestdagen even behoefte aan een stukje aandacht. Een stukje aandacht voor een onderwerp dat steeds meer ondergeduwd raakt... door de verschrikking van de euro en de EU. Het onderwerp waar Geert groot in geworden is. De islam. Daglang heeft hij zitten denken hoe toch weer in de aandacht te komen... om te vertellen dat de islam een verderfelijke ideologie is. Opeens wist hij het. Een sticker. Ik maak een sticker waarop staat dat de islam een leugen is... Mohammed de Crimineel en de Koran Vergif. En klaar ben je. Een sticker, riep Martin Bosma, de rechterhand. Een sticker. Wat denk je nou in hemelsnaam te bereiken met een zelfklever? Dat werkt toch niet? Toch liet Geert een sticker maken en plakte hem op zijn deur... en stuurde een foto via Twitter de wereld in. Een foto van een sticker op een deur... met teksten waar Geert het al jaren over heeft. Niets nieuws onder de zon. Behalve dan dat Geert een sticker op zijn deur heeft. En dat is nou niet zo shocking nieuws, als je het mij vraagt. En toch gebeurde precies waar Geert op hoopte. Iedere zichzelf correct noemend lid van de Good Mansion Club... begon te gillen dat het een schande was. Claudia de Breij van de VARA maakte de vergelijking... met het jodenverbodbord van de nazi's. Een stuitendomme vergelijking. Aangezien er geen verboden voor moslims op de sticker staat. Het een actie betreft van een partijtje... En niet van een autoritaire overheid. En het belangrijkste van alles, het niet gebruikt door een racistisch moordend regime. Maar de Godwin werd gemaakt en het relletje was geboren. Het kabinet nam afstand van de sticker. Geert kreeg een tsunami van aandacht over zich heen. En hij wist dat het goed was. Missie geslaagd. Wat een prachtige stem had Jan. Nou, inderdaad, de, de dames en heren... de vrouwelijke kutkwouter, de Oompa Loompa... featuring eh, Lafie Janroos. Hartstikke mooi was het. Hartstikke mooi gedaan, ja, ja. En Het was ook helemaal niet slecht. Hij is wel weg, maar nog niet gek. Nee. Nee. nee. nee. nee. Hij mailen kon niet nog. Precies. Nou, je bent niet zomaar research fellow... bij een Amerikaanse denktank, denk ik. En dat roept de vraag op wat een denktank eigenlijk precies is. Dus we praten gauw verder met onze hoofdgast... Uh, Stan Veuger, stel ik terug, dan. Ja, wat doet uh, zo'n denktank nou eigenlijk? Zeker jouw uh, American Enterprise Institute. Um, nou, de denktank in het algemeen uiteindelijk het doel is... om, om uh, overheidsbeleid te beïnvloeden en hopelijk te, te verbeteren. En, en dat, het gaat op verschillende manieren. Dus mensen doen academisch onderzoek, dat doe ik een beetje de helft van de tijd. Um, mensen schrijven opiniestukken, doen tv, radio... Uh, proberen uh, congresleden en staff... En zo zo op lobby? staatsniveau. Zo nee, zo lobby. Lobby? Er is geen lobby voor, voor specifieke wetgeving. Er is een lobby dat even... Oh, dus dat hoort een... valt, valt vaak. Lobby is echt... Een, er is, je bent een, tegenwoordig een industrie of iets. Ja, precies. Die hebben, die dus hebben, die hebben een, een mobiel uurtje in en dan probeer je te pushen voor bepaalde... Word ja. ja. wat je, wat je er wel eens door benadert Door mensen die iets willen pushen en denken van... Hey, die stand die kan wel iets ja, betekenen. Ja, een beetje, maar... Maar het is de Geen de bedrijf, interessante koffertjes dus. koffietjes jullie geld. hebben dus in feite gewoon een political affiliation en, en, en, en dat is het. Of we of... hebben meer ideologisch dan politiek. Dus we, hebben, we zijn niet aan een partij ge, geleerd. Oh, okay. Kun je dan heel in het kort iets zeggen uh, uh, van nee, ja, we, hebben we hebben een missie uh, als, als organisatie om het free enterprise systeem uh, te behouden te verdedigen. Uh, hmm. Dus het is, ik bedoel, uiteindelijk de twee, met de twee hoofdonderwerpen die, we, die wij doen zijn, econo dus zijn economisch beleid. En daaronder ook bijvoorbeeld zorgbeleid, dat soort dingen. En buitenlands beleid. Um, ja. En dat geldt, voor, dat geldt voor veel van de, van de, grote, van de grote denktanks. En voor Free Enterprise, dat is eigenlijk als opposed to uh, overheid, Jimmy. Als opposed to uh, socialisme. Ja, <laughs> het socialisme, ja, precies. Okay. <laughs> um, ja, mooi. Ja, dus dat is een beetje het doel. En het, ik bedoel, er zijn, verschillende, er zijn verschillende doelgroepen die we proberen te bereiken. Dus mensen in, in de, in binnen de overheid, ook gewoon het grote publiek door, door tv en radio en, en opiniestukken. Academici, studenten. Um, ja, dat, dus en wie betaalt het is een een dat is mix van wordt je daar ook uit betaald of is het gewoon yeah, uh... ja we worden gefinancierd door donaties van, van stichtingen van bedrijven van, van individuen die het dan eens zijn met de, ja. met de doeleinden. maar dat moet je, is, je dus ja, daar wel naar, kan je dan ook iets zeggen wat misschien iemand die jou niet betaalt daar niet mee eens zijn want dan wordt het toch wel een beetje een lobbyen eigenlijk Nee, nee, we kunnen verder zeggen wat we, oh, wat we willen. Dus je wordt niet gecensureerd door je betalen. Maar gaat ga het dan ook inderdaad zo dat je zegt... Nee, we op een mooie dag denken drie prominente denkers. We, de, we richten een denktank op en we zetten de bank. Ja, de, op. degenen die nu groot zijn, die, die bestaan echt al lang. Dus hey, ja, komt, volgens mij hebben we dit jaar ons 75 jaar bestaan. Dat is echt lang. De, ja. Ja, dat geldt voor. Dus jij was niet bij de oprichting? Ik was net niet bij de oprichting. Anders zit in de 30, doe je zelf maar. Ja, precies. <laughs> nee, maar even wat vertellen. Dat zien de mensen thuis oh, niet. Hij klinkt natuurlijk heel. Mijn gravitas is natuurlijk ja, uh, ja. oh, nogal extreem. Okay. Sure, uh, ja, dus dat, dat soort dingen. Het is wel, goed, het is wel een leuk afwisselend werk ook. Dus af en toe. Moet het zo tegenwoordig worden, trouwens. Je gravitas. Sorry. Moest het zo tegenwoordig, je gravitas. Ik lilde eroverheen, want ik begreep het niet. Ga door. Ik heb laatst bijvoorbeeld in een hoorzitting in het, in het huis van Afgevaardigden uh, getuigd, zoals ze dat dan noemen. Dus dan geef je een mening over een wetvoorstel. Uh, dan kunnen we leden van het huis van Afgevaardigden vragen stellen. Dat soort, dus het is, het is een redelijk goede mix. Ik heb eerder dit jaar een vrij lang artikel geschreven over een top 21... van de beste conservatieve uh, rap-liedjes aller tijden. <laughs> um, ja, dat dat ik heb re redelijk dat veel dat vrijheid ja. inhoudelijk ook. Ja. Ja. Maar, en, maar hoe kom je daar... Bedoel, dat wil ik toch even weten. Hoe kom je daar? Want je, je bent gewoon keurig opgeleid. Dus als, uh, ja, dus ik ben uh, gepromoveerd in economie bij, bij Harvard. Dus ik, ik woon al in de Verenigde Staten. Um, en toen ging ik een baan zoeken. En, zei, en ja, dit, dit, dit ja hey, die waren op zoek naar economen. Het leek me wel leuk, gewoon om de, door de mix van dingen. Ik vind politiek wel interessant. Mm -hmm. uh, mijn promotor die dacht dat het, voor mij, dat het wel goed bij me zou passen. Ja. En is het er... Newton wat minder dan in Boston. <laughs> maar is er ook iets uh, daadwerkelijk uh, anders gegaan door jouw inbreng? Binnen de uh, politiek? Je, dat... dat is altijd lastig om te, om te worden natuurlijk. In de Obamacare... Discussies van de afgelopen paar maanden zijn er wel dingen die ik, die ik geschreven en gezegd heb, die echt heel veel aandacht hebben gekregen. Ja. Um, vooral over de, de, de manier waarop mensen met bestaande zorgverzekeringen, die, die door de wet hun, hun huidige pakket verliezen, uh, benadeld worden. Het, het was op een gegeven moment een dag dat ik echt ieder uur op Vax Nieuws was bijvoorbeeld. Ja. En ik, weet, ik, bedoel, ik weet uiteindelijk niet hoeveel impact dat heeft, maar je gaat ervan uit dat, ja. dat, dat, dat dat van belang is. Jij bent het niet echt eens met Obamacare. Nee, maar inmiddels gelukkig een meerderheid van, van, de, van de Amerikanen ook niet. Maar wij, wij uh, in, in, volgens mij denken veel mensen hier in, in, in Nederland wel van... Nou, op, een, maar, dat klinkt toch allemaal heel goed? Ja, ik, heb, en, ik, heb, ik uh, krijg heel erg de indruk dat, dat mensen, mensen overschatten heel erg de, de, de, de voordelen van de wet. Mensen ja. denken, oké, okay, nu heeft iedereen in de Verenigde Staten uh, een zorgverzekering... die is betaalbaar, ze hebben toegang tot de, tot de artsen die ze willen... Um, en de mensen die het niet mee eens zijn, die zeuren gewoon... dat ze niet uh, voor anderen willen betalen. Ja. Maar, de, de, maar er, zijn, er, zijn echt, er zijn gewoon echt... Zou dat trouwens, wat je nu beschrijft, zou dat mooi zijn als dat zo was? Oh ja, als iedereen een betaalbare zorgverzekering had... en toegang tot de artsen die ze... Nee, dus willen. Uh, dat is natuurlijk het natuurlijk eens. Nee. Over het doel is iedereen het eens. Oké, ja. Hoe het nu is, is niet goed. Dat vind jij ook? Nee, maar dat vindt iedereen... Ja, Daar dat, dat dat is iedereen dat, het over eens. Ja, okay. dat, absoluut. Ja. Uh, maar um, Obama nou, we hebben hier het ideaal en we hebben hier de realiteit. En je vecht tegen de realiteit. Aan de voordelenkant, kijk, wat, er zijn wel wat meer mensen. De verwachting is dat over een jaar of tien ongeveer vijf miljoen extra-Amerikanen dan zorgverzekering hebben. Mm -hmm. Dat een, is niet heel een, veel. Er een, zijn er 30 ja, die ja, nu precies. niet ja. hebben. Ja. Um, het probleem is, kijk, de nieuwe, de nieuwe zorgpakketten. Daar zitten, daar zitten redelijk veel verplichte elementen aan. Veel basale dingen die je gewoon ieder jaar of iedere maand nodig hebt. Het zijn voorspelbaar. En daar heb je in principe natuurlijk geen verzekering voor nodig. Ik bedoel, verzekering heb je nodig voor... Voor risico's die onvoorspelbaar zijn. Ja. Yes. Ja, dat zeker zekerder. Ja, ja. precies. Als je, een, kijk, als je een autoverzekering koopt, dan koop je die niet om, ja, om benzine ja. uh, uh, mee te kopen. Nee. De, de, de, en dat, dat maakt al die polo's duurder. En dat hebben veel mensen die in de individuele markt hun, hun verzekering kochten nu gemerkt. Dat ze opeens tekens veel moeten gaan betalen. Ja. Uh, voor dingen die ze anders normaal liever uit hun eigen zak hadden betaald. Te, voor, voor, voor, hetzelfde, voor vergelijkbare pakketten die ze eerst hadden. Ja. Um, daar zijn mensen erg ontevreden over. Het was, het was echt een van de centrale beloftes van de, van de presidenten van de, van de regering... dat dat niet zou gebeuren. Dat als je als je, je plan fijn vond, dan mocht je hem houden. Dat, dat heeft de laatste paar maanden voor heel, voor heel veel tegenstand gezorgd. En verder is alles ook gewoon heel knullig geïmplementeerd tot nu toe. Ze ging een website bouwen, healthcare.gov, waar je dan uh, pakketten kon kopen. De eerste twee maanden deed hij het gewoon niet. Uh, ja. Ja, en, en, en ook een reclame met... Dat vond ik echt shocking van uh, trek je pyjama aan, pak een haarwarme chocomel... en ga bij de kerstboom praten over Obamacare. Ja, ze, ze zijn nu gewoon, de, de <laughs> democraten zijn inmiddels gewoon echt wanhopig. Want ze, ik bedoel, gewoon niet genoeg, ze, wat ze nodig hebben is dat jonge gezonde mensen... uiteindelijk overbetalen natuurlijk... vergeleken met wat ze eerst deden... in plaats van dat ze gewoon voor kiezen... oké, okay, ik betaal wel gewoon als er iets gebeurt. Ja. Uh, dus ze proberen nu heel veel outreach te doen met dat je een beetje gezellig hebt uh, uh, uh, en gezellig friends ervan maakt. Ja, ja. Ja. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben, want dat is altijd natuurlijk het, het vraag en dit soort dingen. Als je dan zegt, nou ja, het principe zijn we het, het principe mee eens. Hè. We willen graag dat iedereen verzekerd is. Van, ja, ja. De doelen, maar uh, de, de manier waarop dit eraan aangepakt wordt, dat, dat rammelt aan de andere kant. Hoe zou het dan moeten? Nou, ik denk dat de... Of is daar de niet voor? Nou, dus, ik heb zeker collega's die redelijk gedetailleerde uh, zorghervormingsplannen hebben geschreven. Weet je, ik denk aan de rechterflank. De typische elementen zijn... Om, om zorgverzekeringen los te koppelen van werkgevers. Om uh, je de kans te geven om in andere staten zorgverzekeringen te kopen. Dus dat je, je niet alleen maar in je eigen staat kunt kopen. De liberalisering van de markt kunt kopen, ja precies. Uh, ze gaan allemaal een beetje in die, in die richting. Um, het loskoppelen van, van, wer van werkgevers zou heel nuttig zijn, denk ik. Want het, de, veel van de mensen die nu problemen hebben... zijn mensen die hun baan verliezen en daarmee ook een zorgverzekering. Ja, of mensen die, want de, de individuele markt is gewoon nu heel klein... omdat zoveel mensen door een werkgever uh, verzekerd worden. Ja. En uh, dat is eigenlijk het grote probleem. En dat zouden de mensen willen oplossen. Is Obamacare een beetje uh, hoe het nu in Nederland is? Want dat denken volgens mij veel mensen hier. Is het het model wat we nu in Nederland hebben? Of, uh... nou, het percentage mensen dat uiteindelijk nog steeds geen verzekering gaat hebben... is gewoon echt veel hoger dan hier. Ja. Maar waarom uh, plus, is dat? Plus, dat plus in Nederland heb je natuurlijk toegang tot alle artsen. Ja. Uh, en dat gebeurt in de Verenigde Staten zeker niet. Dus heel veel van de pakketten die nu beschikbaar komen... die hebben super kleine. Uh, setjes dokters waar je van mag kiezen en ziekenhuizen waar je tussen kunt kiezen. Ja. Um, nee, het is, nee de, de situatie. De, het zou het de, eindsituatie, goede, de allerbeste implementatie ja? heeft, een, heeft weinig te maken met wat hier in Nederland is. Okay, maar Ook de beste. je denkt niet dat dat hier daar in Amerika zou werken zoals het hier gaat? Nee, ja, het is natuurlijk ook heel. Het, de schaal is natuurlijk ook gewoon heel anders. Het is ja. heel anders om, iets, om een plan te bedenken voor, voor, een, uh, voor een land van 18 miljoen mensen die dat relatief homogeen is dan voor een heel continent met 350 miljoen mensen... met verschillende systemen en verschillende... Uh, ja, wat betaal jij momenteel voor een verzekering in Amerika? Uh, mijn werkgever betaalt. Ja. Dus ik, ik, de, het, typische, het gemiddelde is ongeveer 4.000 per persoon per jaar. 4.000 dollar. Dat is best duur. Ja, ja. precies. De, nou, ja, nou dit uit. betaal ik ook wel, denk ik. Ja? Ja, maar jij hebt het ook, ook wel nodig. Denk ja, Doe we zo. Ja. Hey, uh, ja. Gods ik gaf graf, graf hier. Ja. Dat was een beetje jammer. Zeg, um, nog even snel, want we gaan zo naar, naar, naar Europa. Um, wat, wat, wat trekt jou zo aan de VS als land? Wat vind je er het leukste? En dan denk ik, heeft natuurlijk een beetje, toch een beetje richting het politieke systeem en, en wat daarmee zit. Ja, um, nou ja, oorspronkelijk toen ik toeverhuisde toe verhuisde, was het om te gaan promoveren in de economie. De, de meeste van de beste programma's zitten in de Verenigde Staten. Uh, dus dat was een logische, logische mm -hmm. keuze ik weet niet ik vind het wel gewoon het is wel prettig is het is de schaal, het beter de schaal, dan de schaal dan hier? heeft wel voordelen want er zijn, bedoel, er zijn gewoon geen banen zoals de baan die ik nu heb in nederland in principe nee. maar, maar, maar is het daar beter dan hier ja het ligt eraan uh, wat je doet wat voor je jou wilt. wel dus voor mij ja ik ben ja anders ja. zou ik terugverhuizen ja, uh, logisch nee ja. nee maar je, zou je zeggen ja. van uh, dat wij nog veel kunnen leren van uh, van de Amerikanen nou op, op op bepaalde vlakken. Hamburgers. Hamburgers. Ja precies. Waar ik altijd heel erg aan moet wennen de eerste week dat ik terug ben in Nederland... is hoe super onvriendelijk veel mensen ja, zijn. Ja, maar dat is volgens mij is Nederland is het, het meest onvriendelijke land van, uh, van de wereld. Echt heel bold. Maar in Amerika heb ik altijd wel het idee dat ze doen alsof. Nee, oh ja, my god! Het, ja, onder, oh my het, god, what a nice suit you've got, Stan! Omdat oh het, my god! Ja, bedoel, natuurlijk doen ze alsof, maar dat is onderdeel van de serviceverlening. Maar dan kan je toch beter gewoon eerlijk beltje dat heet ook wel een beetje self-fulfilling prophecy. Dat het gewoon, als, oh. het, als je het maar lang genoeg doet, dan, dan gaat iedereen ja, erin geloven en ja. dan is het toch een soort systeempje ja. bedacht. Ik weet ja gewoon vriendelijkheid. een beetje naar om mensen dan te aan te gaan vallen omdat ze vriendelijk tegen je zijn. Hey, maar ja, even de... je, we gaan zo naar, we gaan naar Europa, dus mm -hmm. wil ik het toch nog heel eventjes hebben over... We zijn de, al in Europa. De, ja, nee, maar, ja, dat weet ik. Weet ik maar, dankjewel voor deze fascinerende mededeling ja. Maar het, het, het, het, ik zit er eventjes van dat Amerikaanse systeem. Hè, het, het, het strooien met geld door, door, door, door de overheid en het stimuleren van de economie aan de ene kant gaat het daar nu beter en sneller beter dan bij ons. Aan de andere kant, die, die, die schuldenlast die dat land heeft... Die, die, die is voor normaal mensen niet eens te bevatten. Hoe sta jij daar als economie in? Is, dit, is dat een, een economisch systeem waarvan jij denkt dat is sustainable? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, de schuldenlast is nu ongeveer 70% van, van het uh, bruto binnenland. Ja. Ja, dat, dat, is bruto. Dat, is, dat is prima. Het is stabiel voor de komende tien jaar onder, de, onder, de huidige, in de huidige, onder het huidige beleid. Hoe uh, ja, dus, wel dat stabiel blijft? Want je moet toch thuis nou ja, herfinancieren. Over, na, na die tien jaar gaan de projecties wel snel omhoog. Maar dus er zijn wel hervormingen nodig in de zorg en in de, in de pensioenen sfeer. Maar op zich, de staatsschuld is zeker niet problematisch. Vooral niet vergeleken met landen als Spanje, Italië, Griekenland. Zelfs Frankrijk. De, maar wij zouden ook eigenlijk iets meer schulden. Dat gouden hoer met de beste jongetje van de klas zijn en... Uh gaat dichten. Ja, het lijkt mij logisch dat je meer dat je een groter begrotingstekort hebt in een recessie. maar blijkbaar mag dat niet in de Europese Unie. Dat krijgt iedereen ruzie. Ik Begrijp dat de federale banken in Amerika als heel voorzichtig weer eens een beetje de teugeltjes gaan aanhalen, is dat? Ja, precies. Dus quantitative easing is de tapering is nu net een klein beetje begonnen. Ik denk dat ze met deze eerste nu miljard minder per jaar aan assets die ze kopen. Ik denk dat het doel van hiervan, hiervan vooral is om even te testen... wat de, wat de marktreactie erop is. De, kun, je, kun je nog eens één keer uitleggen hoe het nou ook weer zat... met die, met die government shutdown? Want wat, wat gebeurt er dan precies, die, wat we het hadden? De, de, nou ja, dus de, ieder jaar moet de het congres moet een begroting aannemen. Ja. De laatste per jaar hebben ze dat in blokjes van drie maanden gedaan... vooral, of twee weken. Uh, als dat niet gebeurt, dan, dan, is er gewoon, dan heeft de uitvoerende macht... geen recht om nee, geld uit nee. te geven Behalve voor essentiële dingen. Ja. Um, dus, um, ja, dus dat gebeurde. Maar dat, en dat geldt alleen voor, er zijn natuurlijk veel programma's die zijn gewoon voor altijd al goedgekeurd tot congres. Bijvoorbeeld de pensioenen, veel zorgdingen, het leger, die, die, blijven allemaal gewoon, die bleven deze keer allemaal gewoon functioneren. Dus wat er nou gebeurt, is dat de werknemers van de federale overheid, die niet essentieel worden bevonden, die worden naar huis gestuurd, de dierentuin en de DC die gaat dicht, ja. dat soort dingen. En, en wat, is nou, wat, wat, wat gebeurt daar af voorafgaand? Waarom, waarom, wie, wie wil dat niet? En, uh, wie, wie zegt Bij, in, in theorie wil niemand dat. Het huis van afgevaren en het senaat die moeten overeenstemming bereiken over een begroting. Ja. Als ze het niet bereiken, dan is er geen begroting en dan gaan die dingen dicht. En als het allemaal zo lekker in elkaar zit... maar waarom gebeurt dit dan telkens? Want je, je zegt. Oh, die, het is zeker jaar, niet perfect. Maar ik zeg van die, die, schulden, die schuldenlast die is, die is houdbaar en uiteindelijk veel dingen komen uiteindelijk wel voor elkaar. En waarom, Inmiddels en hebben waarom, ze nu de de gaat vorige de week ook over? een, een, een akkoord bereikt voor twee jaar. Uh, dat maar. Nou. Ik bedoel, ja, ik bedoel, het kost allemaal moeite, met het, bedoel, het, ja, met het hoort er. toch ook Toen vind je het politieke systeem werkt het lekker? dat lekker? Dat, dat twee partijen zelf, soms is, zelfs uh, iets waar wij naar nou zouden ja, kunnen kijken, met Super het werkt Het werkt niet. Ik bedoel, het werkt natuurlijk nooit heel. Ik bedoel, twee partijen, er is ook redelijk veel polarisering, al. We hebben al decennia eigenlijk. Maar ja, als je die twee samen laat regeren, zoals hier... Dat is ook niet echt... Uh... Maar in principe is dat nu natuurlijk het geval. <lacht> er je Pekijnen in het Huis van Afgevaard, ja, de Democraten in De ja. Senaat... en de Democraten hebben het Witte Huis. Ja. Um, nou ja, kijk, ik bedoel, geen enkel systeem is ideaal natuurlijk. In ieder geval, dit systeem is relatief transparant. De twee partijen hebben, geeft wel duidelijk aan wat de, waar, de, waar de discussie over gaat... Mm -hmm. Um, dus ja, het heeft zijn voor en zijn nadelen. De, ik, bedoel, ik, weet, ik het is een stuk transparanter dan, de, dan Europa. Waar ja, we nu de, zijn en waar de, we het dadelijk over gaan de, hebben. <laughs> dat is een ding. Um, okay, de, ja. ja, laten we op de, deze prachtige en veelbelovende noot eventjes hier weer stoppen. En we praten zo een beetje verder. Ja, maar dan, want dan, uh, als we dan straks naar Europa gaan, gaan we eerst naar de rest van de wereld. Daar is het een, zeg maar, een tiefe Tenminste, in het gedeelte Afrika dan. Vind je dat een goed plan? Daar even naartoe te gaan? Een beetje een nare aanval op Afrika. Dus volgens mij... N nou ja. ik, ik weet niet wie jij bent, maar ik wil het over oh, ja. hele andere dingen Ik dacht dingen dat, dat, dat we daar naartoe gingen, maar we gaan naar... We oh, we gaan gaan naar... zo niet naar Afrika. Oh, nee. we, gaan niet, we gaan naar vagina was, namelijk. Dus dan gaan we vast volgende uur naartoe, ja, Dick Sorry, ik ben in de war. in hemelsnaam een beetje uit de hand? Mijn fout. We gaan niet naar Afrika, maar naar vagina. Want na het kale kalkoentje is er dan eindelijk op de valreep van 2013... een nieuwe trend voor de vaginale zone. En dat is de de Venus. Komt trouwens ook uit Amerika. En voor de ins en outs van de hippe kerstpoes... schakelen we even vlug met Patrick Morreux, de wakskoning van de Randstad. Nou ja, een hele goede nacht, waksmeister Patrick Morreux. Ja, dank u. Dank u. Dag Patrick. Uh, allereerst, hoe kwam je ooit op het idee... om je brood te verdienen met het ontharen van punani? Ja, dat, daar gaat natuurlijk wel een verhaal aan vooraf. Ja, daar ook. Ja, je ben word, ben je nou. wordt niet op een ochtend wakker en je denkt, uh, dit wordt het. Nou, het ligt eraan bij wie je wakker wordt. Nee. Dat Je zou geïnspireerd zou terug te zijn. kunnen zijn. Geweest. <laughs> ja, ja laat meneer even, ja, sorry. Ja. Nee, in mijn vorige leven, en tegenwoordig ook weer in mijn huidige leven, zit ik in de kerstpakketten. Nee joh. En, en dat is natuurlijk ook een, een onderwerp waar het dan op een verjaardag de hele avond over gaat. Ja? En, en dat bedrijf, nou, dat, dat hadden we verkocht een aantal jaar geleden. En uh, toen dachten wij, nou dan moeten we weer iets nieuws gaan beginnen. En als we dan straks op een verjaardag komen, moet het weer de hele avond over ons bedrijf gaan. Oh, dat ja. ken ik, ja. Dat ja. Is leuk. En dat ja. was een beetje het vertrekpunt. En toen zijn we ideeën gaan bedenken. En toen zagen we dat er in Azië, dat, uh, dat er op iedere hoek van de straat, nou ja, beter gezegd in iedere buurt, een waksalon uh, zit waar mensen zich laten ontharen. Een goede zaak. Dat het net zo normaal is als, uh, als hier een zonnestudio of een nagelsalon. Ja. En we zagen dat het in Nederland nog niet zo was. En toen dachten we, nou, dat uh, in dat gat gaan we duiken. Goed zo. Maar, nou, wordt het nog spannender. Oh ja. Want uh, dan hebben we nog een nieuwe trend in het ontharen. Of nou, ja, ja in kijk, het het... ontharen is natuurlijk iets, iets wat iedereen doet, hè. Uh, ik hou uh, helemaal niets. Niet? Het, het niet? Team. Nee, nou, ik, ik niet onthoud niet onthoud op, me, op, me helemaal niets. Nee, ja, echt, nee, sorry, als ik echt één ding ontsmakelijk vind, is het wel zo'n zo zo kale, kale klokkenspel. Ja, zo'n harig stuk ballen is er ook niet ja, nee, heel veel. Nou, nou, laten we dan vanavond, vanavond een beetje focussen op, op de, de vrouw. Goed Wat is jouw voorkeur eigenlijk, Patrick? Maar, ben je, ja Ben jij van kale van de landingsbaan of van de volle bos? Of een motiefje? Uh... Ik denk dat ik dan toch bij de meerderheid behoor. En, uh, ongeveer 65% van onze klanten die gaat voor alles weg. Ja, helemaal kaal. heel goed. En dan moet ik toch ook zeggen dat daar dan ook wel mijn voorkeur ligt. Hoor. Ja, hè? Ja, ja, dat is, ja, rampig, het ja, het is grappig het ja, dat je een beetje langer meeloopt zoals ik in de poezenwereld. <laughs> in de tijd toen ik begon was de grote wilde bos was nog helemaal de shit. Hè? Het, moet je nagaan toen, hoe oud Jan ja, is. Toen ging het Oksel, ging er net uit. Ja. Trouwens bijna aan een revival bezig van de week op Twitter. Maar goed. hoe ja, nou, Hoezo godverdamme. Dat ja, dus ja, vind dus ik, echt ik echt heel smerig. Pure nou, conditionering is dat. Het de jaren tachtig dat het allemaal nog met haar was. En eigenlijk vanaf begin jaren negentig moest het gewoon weg. Dus dat is nu al bijna 25 jaar. Ik ben wel, ik moet zeggen, ik ben nog steeds wel van een heel klein land. Al is het maar een soort symbolisch. Harig dingetje dat je denkt, oh je bent een volwassen. Ja, dat kan ik, dat dat ja, dat, dat, dat kun je billikken ben. nog of niet? Wat zeg jij? Kan je dat billikken? Uh, dat kan ik zeker, billikken. Dat dit is voorkeur, is Dit vind ja, ik ja, wel lief. Nee, want het is ook zo'n van die, die kale trut, maar nu denken we, ja, altijd. Maar het gaat natuurlijk waarom we bellen, is natuurlijk ja. over het, uh, hoe zeg jij nou? Ja, de nieuwe trend, ik kan hem wel. Ik heb al geoefend, ja? wat is verjazzeling? Heb je alleen op het woord heb je ja. het ook... Uh, nee. Cool. nee, nee, nee, nee. Ik nee. Meen, mevrouw Hemskerk... die wil absoluut geen... zwaar En ik zal je ja. ook uitleggen waarom niet. Dat schuurt volgens mij nee. dus... als een dolle tegen de mannenbuik, hè? Nou, leg even... wat is het? Ja, vertel eerst even wat ik zeggen. We begrijpen even heel snel bij het begin, ja. Ontvaring, dat, dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Ja. Nou, wij prediken dat waksen, dat dat ja. de beste manier is. Ja. Bij delete komen iedere dag uh, ongeveer 200 mensen die dat bij ons laten doen. Heeft dat delete, maar, lachen ze? Ja, ons bedrijf heet delete. Daar geeft ja, ja, het, ja. het wel geest. Uh, ja. We hebben drie salons en daar komen ongeveer 200 mensen per dag. Waarvan ongeveer 75 tot 80 procent uh, van de klanten is vrouw en die komen voor de Brazilian wax. Ja, nou, Daar erbij. begint ook uh, het verjazzeling verhaal mee. Uh, dus bij een Brazilian wax wordt eigenlijk alle schaamhaar voor tot achter helemaal weggehaald. Ja. Vo en uh, nou, dat is wat we al uh, drie jaar doen. Ja. Uh, yeah? Alleen daar hebben we nu iets nieuws aan toegevoegd. En dat is een trend die we eigenlijk gezien hebben in Amerika. En dat is sinds 2010 is daar enorm in opkomst fadjesling. Ja. En wat is dan fadjesling? Ja, precies. Dat is... Ja. Ja, mm. oh, kom. Swarovski-kristalletjes <laughs> ja. op de venusheuvel na afloop van een Brazilian wax. Oké, okay. en hoe blijft dat zitten met lijm, denk ik? Het is een soort stickervelletje. Dus je moet het eigenlijk. Op, oh. eigenlijk een, uh, dus we hebben meerdere patroontjes. Oh. En je kiest eigenlijk je eigen stickervelletje wat jij het mooist vindt. En dat duw je erop en dan plakt het vast. Ja, dat doen wij. Dus we, maar we reinigen eerst de huid, Maak ja, de huid ja, ja het op droog, brengen het aan, verwarmen dan even. Het en hoe lang blijft dat dan zitten? Ja, een beetje afhankelijk van uh, hoe vaak je je wast. De, de wrijving in oh. de dagen daarna. Om het even netjes uit te drukken, uh, blijft het uh, twee tot zeven dagen zitten. Hé, hey, en uit nou, mijn vraag dan, ja. dus, hè, stel je ervoor, nou voor, je bent zoals zoveel mannen een liefhebber van de missionarishouding. Ja, ja. Nou, dan, dan hoef je, moet je wel onwaarschijnlijk slank zijn, wil je niet de hele tijd langs die Venusheuvel kriebelen. Ja. Is dat dan niet scherp, zo'n swarovski kristal Nee, nee, nee, valt hem mee, mee. En echt waar? En, zeg je nee, er nou dat maar. Ik krijg er geen last van. Ik nee? kan het gewikkeld, tussen. Nee, dat, dat, dat ga je niet voelen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, kijk, als, als je daar natuurlijk intensief aan de slag gaat, uh, snel nadat je het aangewacht hebt... Yeah. ...dat die kristalletjes natuurlijk één voor één er wel op een gegeven moment af gaan vallen. Ja, en wat nou als je met in die Ross bief duikt? Krijg je dan niet van die Swarovski-kristalletjes binnen? Je nee, gelukkig plaatsen we hem wel iets hoger. <laughs> Oké, okay, maar dan heb je zo... Je kan daar eindigen natuurlijk als je dat leuk vindt of beginnen. Ja, dat uh, ah, ah, nee. is natuurlijk wel een leuke, een leuke toevoeging aan... Uh, ja, nee, bedoel, waarom zou je in godsnaam anders erop doen? De, als je niet van plan bent om het ja, te, ja, te laten ja, zien precies, aan iemand. Waarom zou je het anders op doen? Nou, er zijn het... twee redenen. Want, want het gaat iets verder dan wat wij zouden denken. Hè. Wij denken oh. dan als man al snel: van ja, oké, okay, leuk erop. Uh, uh, en dat dan moet het uiteindelijk tot seks leiden. Ja, eigenlijk alles wel. We hebben generiek ook bij Brazilian Waxing. Dat de vrouwen dit ook voor zichzelf doen. Oh, dat gelul. Net als met lingerie. Dat doe je ook voor jezelf. Nou, vrouwen, die, dat is best grappig hoor. Want vrouwen komen bij ons binnen. Hè, en dan hebben ze natuurlijk wat, wat haar moet, moet je laten groeien voordat je gewakst kunt worden. Yeah. En wij merken dat de vrouw met de terug naar buiten gaat. Hè. Die, is een, echt, die voelt zich weer zelfverzekerd. Ja, omdat ze denken. Er nee, gaat nee, gebeurde nee, maar Dat is wel zo hoor. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Nee, nee, nee. Ik voel me zelfverzekerd Hoe kun je nou zelfverzekerd. een uh, geheimtje hebben wat verder niemand oh, weet. dat is het. Dan, dan loopt zo'n vrouw toch heel anders over. Als wij mannen, we hebben liever een groot geheim. De vrouwen ontharen weet. zich niet voor ons mannen. Nee. De vrouw ontharen zich vooral voor hun eigen gevoel. Maar dan ja. kan je toch alles doen? Dan kan je er ook een dennenappel in stoppen en dan rondlopen... en ah, ik heb een klein geheimje. Nou, ik denk dat er misschien... Uh, vrouwen zijn die met een dennenappel, dit... Ja, maar ik een kerstgevoel. <laughs> <laughs> het is kerstgevoel of zo. Nee, maar wacht even. Wacht even, Patrick. Uh, ik, bedoel, ik begrijp heel goed... dat dat gescheer en gedoe en gewaks... en, en dat je dan altijd oh, zo hygiënisch en zo fris en ik heb nooit meer last van schimmelinfecties. Ja, ja. En ik voel me zo heerlijk schoon. Dat snap ja. ik allemaal nog wel. Maar je die, die gaat niet... je poes onderplakken met svarossie kristallen... om het aan niemand te laten zien. Dat maak je mij niet wijs. Nou, ik denk, uiteindelijk hebben, doen wij het natuurlijk ook... om te zeggen, joh, laat die dames leuk de kerst ingaan dit jaar... Ja. En verras je partner nou eens als je dan het broekje uittrekt dat er opeens een extra vel Oh, heb je, heb je ook een kerstboompje, kerstkutje? Heb je dat ook? Nee, kerst, we hebben een kerstster. Nou, dat is leuk. We hebben een. Hartje. Je kan ook een achterkant. We hebben een. Wat hebben we nog meer? We hebben van alles en nog, want er zijn zoveel motiefjes. Hoeveel is, heb je er je al je gezet? Wat zeg je? Hoeveel, hoeveel zet je er op zo'n dag? Nou, we te... zijn er donderdag mee begonnen. Ja, ja. en. En, ja, en. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ik, ik heb hem niet. Maar enkele tientallen. Dus het is uh, niet zo dat iedere 200 uh, uh, klanten die bij ons binnenkomen per dag, dat die het allemaal gedaan hebben. Nee. Maar we hebben de enkele tientallen gedaan. En iedereen vond okay. het eigenlijk wel heel leuk om te proberen. En in het begin is het wel een beetje van, oeh, oh. En okay. zijn er ook wel eens van die dames waar je dan van denkt: nou, misschien is het beter dat jij het niet doet, want. De helft verdwijnt toch onder die bovenste kwad. Ja, ah, maar dat is niet aardig. Nee, maar dat kan uh, toch? Dat, uh, nou ja, god, ik denk dat iedereen iets zo'n gedachte heeft. Maar ik denk dat dat... Maar zet jij die ook dan? Want dat, ja, eigenlijk ja, dus... ja, gezien ben ik ook heel blij met die, met die Ja. Hé, hey, Patrick, luister eens. Wat heb je eigenlijk nog meer... Wat weet dit is dan? De trend? hè? De, maar zijn er nog meer trends? Wat, wat is nog meer populair? De piercing, de tattoos? Wat, wat, wat loopt er een klein beetje, zeg maar, vaginaal nou, maar gesproken? Dat, dat is ook iets wat, wat in Amerika ondertussen ook loopt. Dus ja, zie je de versling was eigenlijk in Amerika als eerste uh, de hit. En daarna kwam ook nog Fatuing Fatouing? En Fatouing is, is met een soort airbrush tattoo, een, een tijdelijke zetten op de venusheuvel. Ja. Dus dat is nog iets wat er aan zou kunnen komen en uh, wat er uh, wat dit voorjaar, wat we zagen. En dat, is, dat noemen ze dan een fagaceal. Ja, als ik het goed uitleef. Een soort facial, maar dan op de... Ja, uh, ja, precies. precies. Oh, maar dat is gewoon een... Of je hebt je goed voorbereid en ingelezen. Nou, maar... nou ik kan je dat me is je gewoon voorstellen. een hele, hele vieze man. Maar dat is maar dus een gewoon een... eigenlijk gewoon een wat, vakje is, wat is een fagaceal? J-Shall is eigenlijk inderdaad een facial, dus een gezichtsbehandeling, oh. maar dan voor Down There. Ja, een andere, andere facial. <laughs> ja, okay. ja, dus dat daar alles even netjes zat. Oh, oh, en, oh echt met, met scrubbingjes en shit? Een en, en, en een cam. En oh, dan zie nee, je dat... wat er links of rechts, beden ja, bedenk maar. En wie zit dat dan om te brengen? Gewoon, dat doe jij. Nee, zeker niet. Nee, oh. We hebben 60 dames in dienst. Dat noemen wij ja. dat zogenaamde wax angels. En de wax angels, dat zijn de dames die de behandelingen doen. Die nee, doen je hebt gezet. gelijk ook. Dat moet je ook ja, niet doen. Nee, dat, nee, is, nee, dat, als is, man, dat is het enige wat er eigenlijk nog ontstaat: dat is dat de man natuurlijk de vrouwen daar gaat wachsen. Of je moet echt een onwijze nicht zijn, dan lukt het misschien. Maar dat nog. Je moet je ook allemaal niet willen, joh. Dat is, dat... Nee, we hebben alleen maar dames in dienst, dus dat is ook nog een, een verhaal op zich. Ja, maar uh, okay. bij mannen hebben, zijn we twee, het is wel grappig: we hebben het met twee hetero-mannen bedacht. Ja. En het is natuurlijk een ontzettende vrouwenbranche ja. waar we in zitten, en dat is, ja, dat is natuurlijk geniaal leuk. Want we snappen er natuurlijk helemaal niks van. Hè? We snappen verder weinig van de branche als, hè, rondom uh, de beauty, hè, de nee. specialismen. Ja. Wij zijn geen specialisten, we hebben daar allebei geen opleiding Maar van. het is wel handel. Maar en dat het, ja, wij, wij is de prijs. Wij vinden het wel hele leuke business case. En wij ja. vinden het wel heel leuk om in deze markt te verkeren. Nou, nou dat kan ik wel we heel goed voorstellen. Een markt, uh, als je de, de, de volgende keer nog iets in die business case het... hebt daar, in die, in die buurt, dan horen we het graag. Ja, en als je personeelsfeest, personeelsfeest hebt ook. <laughs> ja. ja, dat geloof ik, dat geloof ik. Nou, misschien, uh, nou, misschien dat het dan dan, ooit kunnen denken. Oké, dan wil Jan maar eens een piemel over laten doen. met een paar sfeer. Jij vindt dat ook ja. fris. Uh, ja, heerlijk. Spreken. Lekker, lekker. Nou, hey Patrick, hartstikke bedankt. Het was, uh, het was leerzaam, dames. Allemaal aan de uh, vajazzel. En aan de feestje van de vagina. En aan de tattoo. Uh, tijdelijk tattoo op de vagina. We hebben weer veel geleerd. Het is allemaal voor jezelf. Dus Dank je wel, Dankjewel, Patrick. Dag, Patrick. Maar ja, heel bij. graag gedaan. Jullie nog goede nacht. Dank je. Slaap lekker. All I want for Christmas is dat betekent vandaag extra veel voor me. Ja, toch? Ja, uh, Stan Veuge werkt voor een conservatieve Amerikaans denktank. Een uh, grote vraag, wat vindt hij van Europa? Ja, want jij woont natuurlijk in zo'n uh, politieke federatie... waar we hier uh, nou, onwijs tegenop zien. In Europa, hoor ik telkens. Ik vind het altijd leuk in Europa. Um, ja, maar je bent meer de... Ja, politiek. Oh nou, nee, ja, nee maar zonder dollen. Daar heb natuurlijk het heel. Kijk, de, de, de, een van de grote problemen die Europa heeft gehad de afgelopen... 20 jaar is dat de arbeidsmarkten en zo zijn gewoon niet flexibel genoeg. Want kijk wat je hebt in de Verenigde Staten: als het ergens slecht gaat, als het slecht gaat naar Michigan, dan verhuizen mensen naar Arizona. En dat werkt hier gewoon niet. Want dan, die mensen die moeten verhuizen... die moeten van Griekenland naar Nederland verhuizen... die spreken geen Nederlands, die kennen niemand daar. Het is een heel andere situatie. waren nou, Ik wil toch niet in. beweren dat er geen, geen arbeidsmigratie in Europa is? <laughs> nee, is ik bedoel, ik weet niet wie ze even opgelet hebt... maar de, de half Oost-Europa, de half Polen werkt hier al... en dat worden binnenkort kort vergezeld van... Half maar binnen, en half binnen het, het eurogebied valt nog steeds Nee. erg mee. Ik bedoel, nou, het is niet ik, alsof... Ik bedoel, de, de, de, wat je in de Verenigde Staten heel erg ziet, is dat werkloosheidscijfers nauwelijks uiteenlopen van, van staat tot staat. Dus ik bedoel, je hebt dan sommige staten met, met 6%, sommige met 12%. Maar nooit zo'n verschil als je hier hebt van 36%. Maar zeggen ze in New York dan ook: pas op voor die Texanen, want uh, die gaan goud verkopen bij de afrit? Dat is het tweede grote verschil. Ja. Het is natuurlijk veel meer een, een nazistaat met een nationaal gevoel. Veel mensen hebben familie uh, in verschillende andere staten. Het zijn, het zijn nationale tv-zenders, dat soort dingen die gewoon echt het land verbinden. Ja. De, weet, een leger, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, dus, okay, nee, er dus... zijn heel grote verschillen. Ik ik ik en ik denk dat het inmiddels heel veel mensen wel duidelijk is geworden dat de Europese Unie gewoon veel te, veel te snel, veel te ambitieus, nou, allerlei dingen Oké, okay, maar laten we dan eventjes meteen met radicale vragen stellen. Gaat het er ooit van komen dat dat een, een, een, een, een federaal, federale nazi staat? En een, een geheel één ding wordt zoals Amerika dat is? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, uiteindelijk is het is wenselijk. Het, nou ja, voor vrede op aarde zou het natuurlijk heel chill zijn. als er geen oorlogen <lacht> meer zouden zijn in Europa. Ja, um, ik weet het. Het lijkt me niet iets dat in de, twee, de komende twee jaar gaat gebeuren, in ieder geval. Nee. Um. Oké, okay, en is het dan misschien beter om te zeggen: nou ja, uh, uh, dan moeten we er maar. nog helemaal niet op houden of wat, maar. moeten we misschien maar de boel. Want kijk nu. nu ik bedoel, ik denk de, dat er zijn, er zijn dingen die, zijn, die gewoon echt goed zijn. Ik denk een vrijhandelsgebied is, is, is prima. Ja, uh, maar dat was met de EEG toch ook eigenlijk? Ja, ja precies. Dus ja. Al die al EEG-onderdelen, die behalve dat een flink portie van het budget naar, naar landbouwsubsidies gaat, ja. ik denk dat, dat, dat veel van dat gebeuren wel echt puur positief was. Ja, dus die euro had niet hoeven komen. Ja, ik denk niet dat dat... Nee, hè? Nee. Dat denk dat ik wel is niet. een beetje jammer. Ja, hè? Ja. Vooral ook omdat, ja, nu heb je hem, dus het is ook weer moeilijk om er vanaf af te komen. Ja. ja. Nou, nee, ja we dat... konden hem krijgen, dus we kunnen er ook van af. Nee, ja, op zich. Ja. We er we, we, we wel heel snel doorheen. Die euro is in jouw optiek eh, wel een beetje mee lezen. De, vooral niet handig omdat het ons een paar monetaire middelen uit handen heeft geslagen om, eh, om, een, om, om de verschillen tussen ja, ja, opties voor te Vooral omdat de andere opties er gewoon niet zijn. Kijk, de, ik bedoel, het zou. Kijk, als er, veel arbeids, als er meer arbeidsmobiliteit was. Of, of de bereidheid om. Uh, op, door fiscaal beleid. Armere, of arme delen van het land, ...armere delen van de, van de Unie te steunen... Met, ...puur met, met transfers van Nederland en Duitsland... ...naar Spanje en Italië. Als dat soort dingen uh, haalbaar zouden zijn... ...of, of politiek acceptabel... Bedoel, ...dan zou het een beter idee zijn. Maar die dingen zijn gewoon niet acceptabel... ...omdat mensen in Nederland en Duitsland... ...zich niet zo verbonden voelen met mensen in Spanje en Griekenland... ...als mensen, als mensen in, in Connecticut zich verbonden voelen... ...met mensen in Louisiana. Ja. Uh, want in de Verenigde Staten... ...die... Bedoel, die, die het belastinggeld dat van de Rijken naar de arme Staten gaat, het zijn echt, echt heel forse, heel forse bedragen. Ja? Um, en dat zie je natuurlijk in Europa gewoon veel minder. Bedraagt nou, een beetje dat grotje van landosubsidies. Forse bedragen richting uh, Zuid-Europa. Nee, maar kijk, de federale, federale overheid van Verenigde Staten is, is, is, uh, is een procent of twintig denk ik van, van het, van het uh, uh, Bruto Binnenlands product. En dat geldt voor de Europese Unie natuurlijk niet. Dat is on, Onvergelijkbaar in, in orde van grootte. Ja. Uh, en als je dat soort dingen niet wilt doen politiek, dan moet je ook niet de Monetaire Unie gaan doen samen. Nee. Uh, maar ja. De, maar, en, Kijk, en nu dan? Dat is dus de goede vraag. Wat moeten we nu? Want is dan uiteindelijk vooruitklooien en hopen dat als je ver komt, is dat dan beter dan de status quo? De, de hele Europese politieke klasse heeft er natuurlijk hmm. heel erg gecompromitteerd aan dit, aan dit idee van steeds meer Unie. Dus van de twee opties die er zijn, je, bedoel, je, uiteindelijk heb je twee opties. De eentje is, je, sto je stopt met die monetaire Unie, je gaat terug naar onafhankelijk fiscaal beleid en, ja, en dat en soort dingen. De andere je optie je, is, ja. je, je, je doet Europese belastingen en veel meer, veel meer uh, transfers. Um, en dan hou je de euro. Yeah. En het, het lijkt me heel duidelijk dat, dat in, in Nederland, in, zelfs in Nederland en Duitsland toch de landen die, die, die daar uiteindelijk voor, voor veel van de kosten daarvan uh, in ieder geval in belastingtermen zouden opdraaien. Dat, dat praktisch alle partijen het erover eens zijn... dat dat tweede pad het, accepta het enige acceptabele pad is. Ja. Dus vooruit. Ja. Uh, Lekker dan. Of, ja, bedoel, ja, alle twee dingen te kunnen te natuurlijk werken. Het ligt er gewoon puur aan wat je denkt van... gaan de mensen het goed vinden? Gaan nou, mensen het, meer verhuizen? een beetje, beetje in iets nog iets uh, globaler... dat verkeerd in dit geval... een uh, global uh, perspectief zit... Wat, wat, wat is dan? Is, is het überhaupt. Uh, is dat de belangrijkste overweging? We moeten gaan concurreren met de Verenigde Staten. We moeten concurreren met, met China. China. We moeten gaan concurreren met dergelijke grote tijgers. Of moet je gewoon tevreden zijn en zeggen: Joh, is het is ook prima als wij lopen te tutten op het provinciaal niveau in de wereld. Ja, ik snap niet zo goed waarom je ja, wat... groot moet zijn om te concurreren behalve militair. Nou ja, Dijk, in Zwitserland je... doet het toch ook niet slecht? En dat is wel zo. Dat is gewoon niet, is een voor, een is gewoon dat dat niet hoe, het het hoe vrijhandel werkt. Bedoel, je, bedoel, je kunt een klein landje zijn en, en, ja. en gewoon rijk omdat je. Bepaalde dingen goed doet. Ik bedoel, ja. De enige reden waarom, of in ieder geval de belangrijkste reden waarom, in, in, waarin schaal echt heel nuttig is, als je wil concurreren, is puur op militair vlak. Ja, ja, okay. nou, en ik geloof dat het inmiddels na, na 60 jaar wel duidelijk is geworden dat, dat, dat Europa niet. Uh, Europees leger niet, niet, niet militair gaat domineren. Nee. nee. nee. nee. Maar ja, ja. En, en, en dus eigenlijk zeg je, als je nou toch alles bij elkaar hoort van, nou, de, de, de, het lijkt wel eens op iedereen die naar, die naar die federale unie toe wil, maar als ik het zo zou mogen zeggen, zou ik zachtjes voorzichtig een stapje terug doen. Uit die eurozone. Ja, ja, het vijf, is het natuurlijk lastig in te schatten hoe moeilijk het economische dingen zou zijn te van de euro afschaffen. Ik zou zeker zeggen, als ze niet de euro hadden geïntroduceerd, dan zou ik hem niet... Nee. Uh, en, een, zou... en een euro en een euro. Want uh, we zijn toch eigenlijk een provincie van Duitsland? <laughs> nou ja, tot, tot, tot, economisch, tot zeker, zeker. Nou ja, dat zou beter zijn dan de, dan de huidige euro. ja. ja. Ik bedoel, het is, het is altijd lastig om in te schatten hoe groot, wat de optimale grootte is van een monetaire unie. Maar, ja. maar euro en euro, beter. Ik, waar, waar stop je Frankrijk is, in? Ja, precies, een beetje compromis is het. Kun je ja, beter nee. gewoon misschien weer terug ik bij bedoel, af? Nou ja, ik weet, kijk, Nederland en Duitsland lijkt me, dat lijkt me prima. Ik bedoel, voor mij, 20 jaar voor, voor de euro uh, was de koers van de gulden ten opzichte van de Deutsche ja, ook oh, gewoon bijna, ja. constant. <coughs> ja. de, dus ik bedoel, dat werkte gewoon prima. Dus er zijn vastlanden die je bij elkaar kunt gooien. Maar, maar waar zijn we zo ontzettend bang voor? Het uh, ja. want, we, want we hebben het nu eigenlijk over. Ik heb nog steeds geen zinnig argument gehoord... waarom we niet uit de euro zouden kunnen stappen. Ja, want dat snap ik ook niet wel. Waar, waar is iedereen is zo vreselijk bang voor? Nou ja, mensen dus zijn bang denk ik over de, over de overgangsfase... waarin uh, landen als Griekenland en Italië en Spanje... Die, die veel schulden hebben in euro's... plotseling niet meer aan hun schulden zouden kunnen... plotseling hun eigen nieuwe valuta zouden hebben. Ja. Nog steeds verplichtingen in euro's. En, dan en ik, echt in een depressie terechtkomen. En dan zeg ik nou in... Nou ja, ik, weet, ik denk als de helft van het continent... in een diepe depressie terechtkomt... dat Nederland daar economisch last van heeft. En, en misschien ook... En het, zijn natuurlijk, het, het is natuurlijk altijd een risico... dat er politieke ontwikkelingen komen... Die, die, die, die, die voor niemand prettig zijn. Ik bedoel, het is niet zo lang geleden... dat, dat Frankrijk en Portugal en Griekenland... allemaal nog militaire groente's aan de macht hadden. Ja. Dus ik denk dat... En de risico's van dat soort ontwikkelingen worden natuurlijk alleen maar groter als je, als je plotseling in een, in een schuldencrisis en een depressie zit. Oké, okay, dus dan wippen we eventjes naar Nederland. Want mm -hmm. uh, nou ja, we gaan natuurlijk allerlei uh, economische contracten gaan we, gaan we aan binnenkort met Europa. Mm -hmm. Waardoor we toch weer een leuk stukje nationale economische soevereiniteit uh, weggeven. Dus in principe gebeurt er wat je vreest, of misschien wel wilt, gebeurt al. Uh, hoe. hoe uh, hoe kijk jij nou, want je bent natuurlijk aan de rechterkant. Dus neem aan dat je hier als je hier zou wonen. Misschien doe je dat wel. Stem, ja, ja stem, stem, je VVD. stem je hier. Ik stem hier, ja. Nou, ja. En neem aan dat je dan vvd stemt. of Ik ben CDA-lid. CDA-lid? CDA -lid? Ja. Dat is geen onverstandige keuze bij dit moment. In ieder geval, dat, mm. uh, wat vind je van ons rechterflank momenteel? Ja, niet zo goed. In politiek respect, dus uh, is dat... Is dat, is dat, is dat ja. Nou ja, die dus je hebt Wilders met zijn moslimding. Dus die is niet rechts. Nee, Wilders een partijprogramma. is dus natuurlijk gewoon dat van de SP. Maar, ja, dan, maar dan met dan moslims. We vinden moslims stonden bij. Dus eigenlijk links met, ja. met met met rassenaat? Ja. ja, links met rasina, links met vagina. <laughs> nou, ja. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, wel uiteindelijk wel. Um. Ja, en de de VVD, ja, de VVD. Ja, ja. dat ja, weet ja. ik Ja, pas op wat je zegt tegenwoordig. religie hè? haat dan. Dat wil ja. ja, religie is, haat. Ja, als ja, je straks achteruit rijdt. Straks gaat die stickers zo weer mee. Ja, oh god, komt die sticker weer. Nee, dus. Maar zit maar, maar jij de meeste rechtse partij dan? Als CDA, denk het wel, hè? Ja, op het moment wel. denk ik, ja, misschien de SGP, maar ja, die hebben ook hun ja, eigen dingetjes. Hè. Maar ja, ze uh, zijn ook christelijk. De, en jij hebt de kerk ja, ook maar één keer per jaar gezien. Die zijn nogal een beetje christelijk. Ja, ook. Nee, maar goed VVD. Ja, ik weet, kijk, ze zitten natuurlijk in een coalitie en dan moet je concessies doen. Maar ja. ik krijg de indruk dat, dat uiteindelijk de hart van het kabinetsprogramma is om de belastingen te verhogen wanneer ze, wanneer ze maar kunnen. En ik uiteindelijk voor de uiteindelijk voor de grootste partij die de, die de premier levert zou je verwachten dat zij, dat zij wat meer van hun eigen programma kunnen realiseren... denk ik, dan de VVD. Maar ja, goed, als het, we zitten ook nog dat Europa vast... en dat krijgt er een beetje overal de schuld van. Want de, de meneer Rein die zegt, ja, geen gezeur, 3%, dat is het. En anders, dan, en zolang je dat niet haalt, moet je maar doorbezuinen... geen lasten verzwaren. Of zou het ook anders kunnen? Uh, nou ja, het zou beter zijn, denk ik, als het anders zou kunnen. Het probleem is, kijk, als je de euro in stand wil houden... Ik vind, het, het, het is allemaal heel circulair, natuurlijk. Kijk, heel veel, heel veel van die dingen die zijn... Die zijn ja. Goed binnen wat het einddoel is van, van, van de mensen die uit een veel federale Europa willen. Kijk, want dan wil je natuurlijk dit soort begrotingsregels hebben. Want je wil, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon een, Europe een de begroting... die door het Europese parlement wordt, wordt, ge, goed uh, wordt goedgekeurd. Um, dus kijk, als je, binnen, als je in dat kamp zit, en ik denk dat, dat Rutte in dat kamp zit, en Verhofstadt Hofstad zit sowieso in dat kamp, ja. uh, dan, dan zijn het geen onlogische dingen om te doen. Dus uiteindelijk zijn we dus al. Eigenlijk heel Europees. Nou ja, de VVD in ieder geval wel. Ja. Ja. Dus stel nou dat je. Dat je, dat je maar maar uh, jou persoonlijk, hoe, hoe zou, het, zou je. Zie je dat scenario ook zitten? Of hoe zou je het anders willen? Ja, ik weet niet. Ik, kijk, ik, het is, ik, ik denk sowieso niet dat het goed zou zijn voor Nederland om uit de euro te stappen. Nee. Um, en dan op dat, ja, op dat moment. Ja, je hebt beslist, er zijn beslissingen genomen in het verleden. Maar je zegt net, net toch op, eigenlijk van wel? Eigenlijk. Dat nee, wel... ik zei dat ik niet de, dat de, euro, niet de euro begonnen zou zijn. Oh, ik okay, zei, nou. misschien opsplitsen in twee zou misschien een goed idee zijn nu. Maar dat kan het Nederland natuurlijk niet in zijn eentje doen. Nee, maar dan niet uitstappen. Ja, nee, maar nee, goed. De, de laatste maar dat, wat je ja, zei precies. was, als we dit kamp, dit kamp hebben... wat, wat was Ja, ideaal, precies. Maar wereld, kijk, dus, de, maar, de, het is natuurlijk heel anders wat ik, wat ik denk dat in een ideale wereld... de EU als geheel zou moeten doen versus wat Nederland kan doen. Mm -hmm. En Nederland zit natuurlijk gewoon niet in een... De, Nederland, de, de Nederlandse regeringen van de afgelopen twintig jaar hebben gewoon beslissingen genomen. Maar daar zit je aan vast. Goed, kan Nederland nog wat doen? Ja, niet zo heel veel anders denk ik dan. dan dit. Je kunt wat meer onderhandelen. Maar je zou natuurlijk. Kijk, je, zou een, je kunt in, uit, in uitgaven snijden in plaats van, uh, van belastingen verhogen. Belastingen verhogen, dat soort dingen. Ja. De, en ja. denk je denk uiteindelijk het is allemaal maar gelul in de marge als ik vanuit Amerika, Groot-Amerika kijk, Klein-Nederland? Nee, mij niet. Ik de, wil de, de, de eurocrisis is wel echt. Dat is natuurlijk van, van de afgelopen vijf jaar. Door een van de twee grote economische ontwikkelingen, denk ik. Ja, en wij zitten er wel heel diep in. Ja, uh, ja dat is vervelend. Ja. Ja. En tot op zekere hoogte, natuurlijk, gewoon onnodig. Ja. Ja, nou we gaan bijna uh, richting het uh, 1 uur. Ja, en het, we hebben zo'n vol twee uur... dat we het nu ook al afzet gaan nemen van onze gast. Wel jammer, de, de, de want het kan zeker al jammer. een uurtje door kunnen doen. Nou, ik maar, vond het wel gezellig ook. Nee. Kom nog eens een keertje terug nou, eigenlijk. Dankjewel Stan, en, en inderdaad het, even het geheel wederzijds. Uh, nou ja, probeer dan in uh, godsnaam de Verenigde Staten maar te, te redden... En, en hopen dat wij dan als Europa nog in de slipstream uh, mee kunnen. En waar moeten we op afstemmen om jou dan straks weer op tv te zien? Op Fox? Of op, uh... um, nou ja, allerlei zenders, radiozenders. Het makkelijkste is mijn... Um, mijn homepage. homepage. Okay. www.aii.org slash veuger. Dank Dat is wel een hele korte. Ja. We zien jullie na een uur terug. Tot zo.